En welkom bij Goolse Kringen, de eerste uitzending van 2017. Goolse Kringen staat onder redactie van... Els van Kemenade, Dimfie van Loon, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Lonen en Bernard Robben. En vanavond een volhuis, vier gasten en de tv is gelukkig net op tijd weer ingeschakeld. Twee onderwerpen, Goorle stemt, heel Goorle mag ik wel zeggen en niet stemt niet met een trojka, heb ik begrepen, van Bibliotheek Jan van Bezouw en KVG. Hier vandaag vertegenwoordigd, de twee dames van de KVG. En daar gaan we het zo heel uitgebreid over hebben. En de gemeente Goorle wil iets aan het erfgoed gaan doen. Zonder dat me helemaal duidelijk is wat, want er komt een startnotitie. Dus we praten met mensen van het heem en van de stichting Steengoed. En dat doen we als tweede onderwerp, als eerste onderwerp. Het stemmen in Goorle, maar daaraan vooraf, zoals gebruikelijk. Wat was er in het nieuws in Goorle? En onze gasten mogen beginnen. Als er iets opgevallen is in het nieuws. Ja, ik zie een briefje. Ja, ik heb, ik heb inderdaad een briefje, ja. Uh, En ja, ik heb uh, in het Goorles belang... Uh, heb ik even afgekeken. Uiteraard heb ik gekeken, want voorop staat de heel gore stem. Maar ik zag op bladzijde drie dat uh, de Harmonie een, uh, een uitvoering had... een nieuwjaarsreceptie. En uh, daar ben ik ook geweest. En dat lijkt een, uh, gewoon... Een, ja, dat een, een was een hele amusante uh, middag. Maar eigenlijk, je ziet ook dat uh, de Harmonie... Het was laaiend vol. Het, uh, het, er zit jong en oud. En dat zowel in het publiek als uh, op, uh, op het podium... En ik heb zoiets van de Harmonie is een van de, van de verenigingen... Die, die het cement van de Goordense samenleving zijn op allerlei manieren. En dat wilde ik even naar voren brengen. Ik wilde ook even naar voren brengen dat uh, er is uh, een telling gedaan... naar het aantal bezoekers uh, van het Jan van Mezauw en bibliotheek. En dat staat dit jaar op uh, 250.000 bezoekers in 2016. Dat was dus vorig jaar. Uh, dat... En een artikel in het Brabants Dagblad, mag dat ook even erbij? Tussen... Ook dat <laughs> ja. mag. Ook dat mag. Want in 3 januari stond daar een artikel over verhuizing van het zorgloket in geworden. Ja. Tenminste, dat zou onderzocht worden. En, en ja, daar word ik dan een beetje bezorgd over. Want ik heb zoiets van: nou, ik zou het zelf fijn vinden. Dat heeft alles met keuzes te maken en ook met uh, een heel erg stem natuurlijk. Dat het uh, Jan van zou dat daar flink in geïnvesteerd was voor, uh, in de culturele uh, sector. Om het een cultureel centrum te laten blijven. Want ik denk dat we dat in de toekomst uh, ja, heel goed ja, ja. kunnen gebruiken. Ja, ik vond dat ook inderdaad het meest eigenaardige nieuws uh, van de laatste twee weken. Terwijl het natuurlijk al vier, vijf jaar speelt. Omdat er een eerder onderzoek is geweest om dat te doen in, denk 2013. Ja. Uh, en toen is dat in de wacht uh, gezet. En zoals dat vaak gaat, als je niet een besluit neemt om iets wel of niet te doen... wordt dan nu het oude voorstel toch weer van stal gehaald. Maar dan moeten we toch weer naar gaan kijken. En dan denk je, ja, dit gebouw verdient toch iets beters dan uh, een kantoorruimte voor, uh, voor een aantal zorginstellingen. Al hebben die ook recht op fatsoenlijke huisvesting. En dat is het loket op het moment niet echt, ondanks de ja. verbouwing. Maar we zijn plan daar in ieder geval nog terug te komen met onze uitzendingen. Want ja. dat is toch een van de dingen die, denk ik, bij de, voor de gemeenteraadsverkiezingen nog afgewerkt moeten worden. Dus die andere verkiezingen, zal ik maar zeggen, ja. van 2018. ja. ja. Ja. Terug, nou, eigenlijk was voor mij het opvallende nieuws ook de verhuizing weer. Dat het onderzocht gaat worden van het zorgloket. En onder andere de Rabobank en de lijststromen wat ze onderzoeken. Wat mij het meest opvalt en eigenlijk een beetje stoort. Maar dat is persoonlijk dat we weer 15.000 euro uitgeven. Om, dat, uh, om de tekenaar te laten kijken wat kan. Um, hier verbouwd voor uh, een ton als ik het goed heb. Het zorgloket en de mamot Voor drie jaar een investering. En ja, ik heb daar toch een beetje moeite mee. en Ik vind dat uh, ja, nieuws, wat is nieuws? Want wie je zegt net zelf al, het is een aantal jaren geleden ook al onderzocht. En toen was het niet haalbaar, omdat de kosten veel te hoog zouden zijn. En nu investeren we weer in onderzoek. En dan moet eens dus een keer een besluit worden genomen, denk ja. ik. En het goede besluit. En het goede besluit. Jan. Mij viel op, uh, twee weken geleden denk ik, dat er twee uh, gebouwtjes aan de overkant... Uh, Binnen twee dagen van de aardbodem waren verdwenen. dat wisten we natuurlijk. Die waren ook oud en versleten. Maar vorige week stond de schets van een nieuw kasteel, noem ik dat dan maar, van lijstromen Wat er in de plaats komt. Nou, ik me al zorgen over zoveel stenen, acht à negen meter hoog. Dat heb je de achterkant nog niet gezien. Want huisstellen huizensteller kijkt straks aan tegen ongeveer vijftig vierkante meter steen. Ik vond het wat megeromaan, dat vind ik nog. En ik heb een zienswijze ingediend bij de gemeente. Zullen we dat ook eens bewaren voor hoe je omgaat met erfgoed. Ja, bijvoorbeeld huh? voorzetje. Vind je het niet? <coughs> um, ik had iets gevonden eind vorig jaar in het stadsnieuws. Ik weet niet, ik heb het niet gezien in het Goors Belang of in Brabants Dagblad, maar dat het groot Kloosterplein gehoorle van de baan is. Ja, nou, dat is een onderwerp wat ook al heel lang speelt. En ja, persoonlijk vind ik dat jammer, want ik heb ooit lang, lang geleden, ik geloof 2003, in dat forum gezeten. Groot of klein kloosterplein. Ja, ik was zelf voorstander van een groot kloosterplein. Maar helaas, geldkwestie, misschien hadden ze dat geld van het loket beter kun hierin creëren. kunnen steken. Maar ja, daar, daarmee kom je er niet. Ja. Maar ja, ik vind het zelf jammer. Maar ja, het is nu dus echt helemaal van de baan. Nee. En ik vind uh, ja, die, die gebouwen die daar staan, die zijn echt verschrikkelijk. Ja, sorry. Ik vind ze echt verschrikkelijk. En we hadden het ja. over Huizen Stella. Als je binnen zit in Huizen Stella en je kijkt erop... dan is het echt helemaal dramatisch. Ja. Om, uh... ja, je bedoelde nou op een uh, project in 2005, klopt dat? Die huiskamerprojecten? En dat, dat er keuzes was? Uh, ik geloof het wel. Dat, dat wij het in konden richten? Ja, ik geloof ja, dat he? het al in 2003 was gestart. Ja. Nog onder van, bij ja. Van Eikeren, denk ik nog. Ja. En ja, ja. ja, die huiskamer, ik weet niet of dat daar toen over ging, maar ja, wij ging hebben toen ook in de raadzaal ja. iedere keer mogen ja. vergaderen. Met, ja. uh, ik geloof dat we ja. ook met 19 man waren en toen was het zo van, uh, of 17, de stemming was 9 groot, 8 klein. Het was echt, ook 50-50 ja. toch wel, toen. Ja, dankjewel. Bruggetje naar onze volgende uitzending, ja. want die gaat mede over dit onderwerp. Met oh. mensen van de groep die zich toen heel druk gemaakt hebben over een groot kloosterplein. Yeah. Al ben ik dan één lid van de minderheid. <laughs> Omdat ik zo'n groot kaal plein doet me heel erg denken aan het Oranjeplein zoals dat er 40 jaar bijgelegen heeft. En als je ja, daar dan niks dan aan doet... niet alleen anders inrichten, hè? Ja. Nee, niet alleen anders inrichten, ook activiteiten op organiseren. Oranjeplein is inmiddels niet meer dan een parkeerterrein uh, geworden... Ja. En het kloosterplein uh, gaat volgens mij dezelfde weg op... als je daar een gebouw sloopt, onbetaalbaar. Maar afgezien daarvan, om daar dan een parkeerterrein van te maken. Nee, Qua dat zeg ik niet, hè? Nee, nee, hoe nee, het eruit ziet, hè? Dat je ik ik nee, niet nee. Zeg maar ik puur te goed inrichten. Ja, dus wat ik daardoor heel jammer vind... want het gebouw is natuurlijk foei en foei lelijk... en die architect moet dus alsnog zijn bevoegdheid ontnemen, zou ik denken... Als die ja. al niet Ja, gebouw uh, van de tijd. Ja, ja maar, maar het is, ja. zo lelijk kun je het toch niet verzinnen, ja. denk ik dan. Maar had je nou geconcentreerd op het kloosterplein zoals het er nu ligt? Want die inrichting nu is eigenlijk heel magertjes gekozen. Want we gaan over een aantal jaren het mooi groot doen. En nu is het, uh, hoe heet dat? Uh, als het half was is. Dus vlees nog vis? Vlees nog vis, ja. Ja, Dus ja. daar zou ik me op gaan inzetten voor een, voor een kloosterplein. Officieel is nog niet besloten, want het is een notitiecentrumontwikkelingsplan, waarover advies gevraagd gaat worden aan ons allemaal. Dat is, dit artikel was in het kader ja. daarvan dan. Ja. Oh, okay. Misschien dat we iets met dat advies dan kunnen doen. Hè, nou, bij de maar dat advies, -advies van het, ja. het Forum is ja. ook onder in de laag gekomen hoor. Ja. Dus, uh, ja. En het advies zal zijn, laten we er eens goed naar kijken. En de uitvoering zal zijn, daar hebben we toch geen geld voor. Dat zou zonder kunnen. Toch? Er hmm. komen ja. nog gemeenteraadsverkiezingen. <hijye> ja, ja, ja, maar dan ligt het niet meer onder in de laag. Daar ligt alleen het loket nog. Uh. Hey, Renvi, had jij nog iets? Ja, uh, uh, yeah, nou, ik, ik, ik, heb, ik had eigenlijk iets anders. Maar ik vind het wel leuk om hierbij aan te sluiten. Dat um, in Tilburg... Uh, aan de hart van Brabantlaan, achter een flat... Daar ze, uh, mochten de bewoners en de omwonenden... Mochten daar een soort, mogen daar een soort park inrichten. En nu ineens komt de gemeente... dat ze daar ook een gebouw neer willen zetten. En die, die commissie die die, die die tuin mag inrichten... die is helemaal dus Van Wat krijgen we nu toch in godsnaam? En dat is eigenlijk ook een beetje... Ja. van ja doe iets. Maar nou, wat ik had uh, gevonden eigenlijk is uh, ja, het heeft niks met Tilburg te maken of met Goorle te maken, maar misschien moeten we er maar eens ook eens uh, naar kijken dat een man van 105 jaar heeft in Frankrijk een record gebroken met fietsen die heeft, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. heeft 22,5 kilometer gefietst in een uur. Nou, een man van 105 jaar. Ik denk van nou, geweldig. He, misschien dat we dat ja, in Goorland ook eens kunnen gaan organiseren. Zo van wie fietst het verst in een uur voor de wat oudere mensen. Ja, misschien bij de streetrace <nog> een nieuw onderdeel. Door <totie> ja. de andere mensen. Zoveel om zes uur beginnen. De ja, ja. Ja, ja, dat ja, was en, het. En een uh, opzetje dat mij ook was opgevallen. Naar straks in de uitzending. Ligt het nu aan mij? Of denk ik, het cultureel erfgoed Drie Koningen krijgt het toch steeds een klein beetje moeilijker elk jaar? Ik zie steeds minder groepen op straat. Uh, bij mij wordt al jaren niet meer aangebeld en bij ons in de hele uit. buurt niet. Nee. Uh, dus uh, ik vraag het maar aan de deskundigen. Uh, is mijn waarneming fout of woon ik in het nee, verkeerde deel van Goord? Het staat op Gode? een vrij laag pijl, pitje, ja. mag ik zeggen, maar het consolideert. Het uh, is de laatste drie jaar eigenlijk niet min, minder geworden. Maar het langs de deur gaan, uh, dat gaan we niet meer meemaken, denk ik. Het is nu alleen nog een beetje jury zingen. Er waren tien groepen afgelopen vrijdag. Maar wel hele mooie groepen. Oké. Okay. Nou, mogen jullie gaan bewaken komen de komende twintig minuten. En dan komen we daarop terug. Allemaal items die met gemeentepolitiek te maken hebben. Terwijl over nu twee en een half maand of minder. Twee maanden. Alweer landelijke verkiezingen zijn. En een groep heeft zich opgeworpen om te zorgen dat wij allemaal naar de Stempus gaan. 100 procent. Ja, dat zou heel mooi zijn. Hè? Ah, ja, ja. Dus vroeg ik mij af... A, waarom zijn jullie op dat idee gekomen? En B, hoe gaan jullie dat doen? Vertel eens iets meer over de plannen die jullie hebben. En hoe het zo gekomen is. Nou, Het KV organiseert uh, natuurlijk heel veel ieder jaar. Maar we proberen ook op een echte actualiteit in te spelen. Vorig jaar was dat de week van de vluchteling waar we mee hebben gedaan. Ook samen met Bibliotheek ja. en Jan van Merschouw. En dit jaar, en het is eigenlijk een idee van Renate... hebben we gedacht, nou de verkiezingen komen eraan. Nu de Tweede Kamerverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt ook een project eigenlijk wat volgend jaar doorloopt. Maar eigenlijk is de eer aan Renate, want zij heeft het bedacht... en is ook echt de karttrekker voor dit project geweest. Nou, en, en, en, dat en waarom betekent dat Renate nu iets mag gaan zeggen. Ja, sorry. ja. ja. Uh, ja, ik werd op dat idee gebracht omdat je uh, ten eerste merkt dat mensen gewoon uh, boos reageren als het over politiek gaan of niet gaan stemmen. Uh, het artikel van uh, de burgemeester, dat sluit daar ook bij aan de helft van Goorland, gaat stemmen. Terwijl dat we een hele uh, sociale en, en uh, betrokken bevolking hebben. En hoe, hoe is dat verschil te verklaren? Uh, als mensen gaan stemmen, dan, stemmen ze, ze, dan gaan ze misschien een nee stemmen in plaats van op een idee wat ze hebben. En het, het heeft ook alles te maken met ons, ons, ons huishouden. Hoe, hoe dat we willen dat uh, uh, ons land en, ons, en de gemeente straks ingericht is. Want daar maken we toch een onderdeel van uit. En uh, ik kwam... Ik, dus, zoals ik al zei, ik kwam op het idee door uh, de wereld draaien door. Daar zat uh, Marieke Stellinga, en dat is een econoom, en die had het over onderwijs. En daar werd ook gevraagd: van onderwijs, hoe be bemoeit een uh, econoom zich nou met onderwijs? En zei ze: dat, het, je geld kun je maar één keer uitgeven. Dat is bij een huishouden ook zo. Hè? En zij constateerde bij het onderwijs een aantal verdrietige dingen. Hè? En ze had zoiets van: daar moet verandering in komen. En dan moet je gewoon ook, daar ook heel bewust mee omgaan. En dan moet je ook gaan stemmen, onder andere. En dat is ook hartstikke moeilijk om te gaan stemmen, denk ik. Want zeker, je, je, je krijgt allerlei berichten van allerlei kanten. Social media bijvoorbeeld. Wat uh, is nou wel en wat is niet waar? Uh, waarheidsvinding wordt niet gedaan. En het eerste bericht, dat wordt voorwaar aangenomen. En dan weet je het al helemaal niet meer. En het is al heel lastig, denk ik, om uh, te kiezen. En ja, vandaar dat we... Daarvan, daar moet gewoon aandacht voor komen. We hebben een, een grote groep... Uh, Vrouwen in ieder geval. Ja, zeker. En als die allemaal één uh, keer doorvertellen of uh, over het over politiek hm. hebben, dan bereiken we al heel wat mensen. Daar zou een start kunnen wezen, maar het is nog mooier als je daar heel goeren bij kunt betrekken. En ook een, ja, een aantal uh, projecten bij de kop neemt of een aantal onderwerpen aansnijdt waar mensen verder over na kunnen denken. En zo zijn dan drie avonden ontstaan. Waarvan het KVG de, de, de openingsavond doet. En de bibliotheek die gaat met jeugd aan de slag. Die leert debatteren, vragen stellen en uh, ideeën uitwisselen. Uh, en het Jan van Bezouw heeft dan de, de laatste avond, dat is de, de uitslagenavond. En er worden allerlei thema's rondom meegebracht ja. en leuke activiteiten rondomheen uh, gedaan. Ja, maar als ja. ik dan zo het artikel in Het Gordens Belang lees. dan denk ik van. Het gaat niet zozeer om, om de inhoud wat de trojka nu presenteert. Het gaat veel meer om het uh, functioneren van de democratie. Hoe werkt het? Ja, ja. Hoe vinden ja, dat besluitvormingen dat plaats? Ja, ja. Daar is het op, op, op, op getoegespitst. En terwijl ja. als ik denk, als ik kijk naar uh, waarom gaan mensen niet stemmen. Mm -hmm. dan heeft dat niet zozeer te maken met het functioneren van de democratie. Maar ik denk dat het om andere dingen gaat. Ja, maar democratie is het belangrijkste recht, is het stemrecht uh, in de democratie eigenlijk. En wat wij willen proberen aan te tonen uh, op die avonden, sowieso nog eens uitleggen wat een democratie eigenlijk is. En uh, Renate zei ik net al even, je kunt dat heel ver doortrekken. Of dat nou in onderwijs of zorg, maakt eigenlijk niet uit, want je kunt je geld maar één keer uitgeven. Geld voor iedereen natuurlijk. Maar als je wel je stem uitbrengt, en daar gaat het dan om, uh, dan kies je wel bewust mee dat wat jij wil. En of dat dan door allerlei samenwerkingsverbanden niet helemaal wordt zoals jij dat had gedacht. Dat is natuurlijk helemaal waar. Um, maar we eindigen onze avond bijvoorbeeld ook met een aantal stellingen. En ik denk niet dat ik die al moet zeggen. Misschien ook wel. Nee. je dan. We, we, we hebben bijvoorbeeld heel veel partijen. 82, als ik me niet vergis, hebben zich opgegeven. Ja, dan denk je ook van ja... Waar slaat het eigenlijk nog op? Naar mijn mening althans. Als je de stelling wordt, dan moeten we zo doorgaan... of krijgen we een tweepartijenstelsel. Of je dat wel of okay. niet goed vindt, doet er eigenlijk eventjes niet toe. Dat is gewoon om de mensen aan het denken te zetten. Of moeten we niet op een andere manier gaan stemmen? Dat we niet op politieke partijen gaan stemmen, maar op een soort thema's... Uh -huh. waardoor je veel gerichter kunt kiezen. En ja, er zit van alles omheen nog. Want je hebt wel gelijk, het gaat niet alleen over die democratie... Nou, hoe krijg je die mensen in godsnaam naar de stembus... en waarom is het zo belangrijk dat ze stemmen. En dat is eigenlijk het, hetgene wat wij willen bereiken. Nou ja, want ik denk dat het ook heel ingewikkeld wordt... om uit te leggen wat democratie is. Hè? Je hebt gewoon de parlementaire democratie zoals we die nu kennen... met stemmen op, op, op partijen. Maar er zijn nu doen ook partijen mee die gaan voor directe democratie. Dus er speelt iets in de Kamer. Even een referendumpje houden... en zo gaan wij stemmen. Dus ja. dat, wordt, dat wordt heel ingewikkeld denk ik bij de komende verkiezingen. Nou, Want de, e de eerste daar lezing gaat ook over de rol en de betekenis van uh, de democratie en uh, ook wat uh, we daar, ja, hoe dat je dat in grotere nog een zetje zou kunnen nemen. Dat is, dat is de, eigenlijk de openingslezing. Uh, ja, dat zeg ik goed. Ja. Ja. Dat, ja, dus daar ga je mee beginnen. Maar als je dan ook echt inhoudelijk op uh, op onderwerpen gaat zitten... dan is dat misschien iets voor het jaar ook. Want het is een tweejarig project. En dan kun je zeggen... van: nou, hoe willen wij ons huishouden? Hier zo? Hier hoor. Maar als het beeld... en ik denk dat het toch vrij algemeen is... er wordt toch niet naar ons geluisterd. Wat doet onze stem er nu eigenlijk toe? Hoe denk je dan dat beeld te kunnen doorbreken? Want de voorbeeldjes die we net hadden... waren eigenlijk ook voorbeelden van besluitvorming in de gemeenteraad of in Tilburg of landelijk... is van ja, er is wel van alles geadviseerd, geroepen, gedaan. En daarna lijkt die machine gewoon door te rollen. Maar daarom zou je ook af kunnen vragen... moeten wij zo blijven stemmen zoals we dat al jaren doen... op een politieke partij? Of moeten we een andere vorm vinden om te stemmen? Waardoor je toch meer je eigen dingen... Dat, ja, ik, ik wil me eigenlijk niet nu zozeer een politieke vlak hm. geven... Maar, hè, want dat, dat is... Ja, maar dat is onvermijdelijk als je... maar je kunt allerlei dingen bedenken. Dat je misschien dat politieke, die verkiezingen zoals we dat nu doen... Misschien is daar wel iets anders voor te bedenken. Je moet er in ieder geval over praten, denk ik. En gewoon in dialoog of in debat of wat ook. Maar niet gewoon op de straat roepen en zeggen van... Nou, en dit is het en verder hou ik er mee op. Dat scheelt niet op. Het is aandacht, dat is eigenlijk het eerste. Nee, maar dat klinkt mij als enigszins twee verschillende dingen... Het ene is, er is ontevredenheid en kun je die in maart opgelost hebben? Nee. Ja, nee. Het andere is, ga je nu, terwijl je eigenlijk zegt... we zetten in op de verkiezingen van dit jaar en volgend jaar... ga je een hele lange termijn discussie aan over... hoe zou ons democratisch bestel anders ingericht uh, kunnen worden? Dus dat is eigenlijk een hele open einde discussie. wijt uh, dat elkaar toch niet enigszins in zo'n zo aanpak... waar je zegt, we hebben drie avonden... Ja, en als ik dan kom en dan hoor ik van, ja, we zouden eigenlijk misschien eens moeten gaan denken of we het op een hele andere manier gaan inrichten. Dan ga ik naar huis te doen en dan denk ik, ja, maar dan weet ik nog steeds niet wat ik in maart moet doen. Maar, maar nou, dat, zo is het eigenlijk niet. Dat worden stellingen, gewoon om de mensen eens aan het denken te zetten. wat zou je anders, kijk, het is uh, niet de bedoeling dat wij nu binnen zes weken ineens het oplossen en die akkoorden ja, ik bedoel, ja, dat is wel jammer. Nou, ja, ja, is Als je die hoop had gehad, dan moet je je toch echt teleurstellen. Maar dan kunnen we beter het bellen en zeggen... nou, wij komen morgen wel en wij lossen het hier even op in Nederland. Dat ja, volgens mij is dat het tegendeel van democratie. hoor Ja, nee, maar ik bedoel, dat moet je niet verwachten. We gaan proberen de mensen aan het stemmen te krijgen... Um, nu voor die Tweede Kamer, maar volgend jaar is het zeker zo belangrijk als het over onze eigen gemeente gaat, natuurlijk. En wat er in dat jaar gaat gebeuren, ja, ik, ik heb geen glazen bol waarin ik dat kan zien, hoe dat, dat gaat gebeuren. Nee, maar is het gekke dan niet dat juist voor de gemeenteraad de opkomst lager is dan voor Tweede kamerverkiezingen? verkiezingen? Wat? Dat de opkomst voor, het, voor de gemeenteraad van kiezers lager is dan voor Tweede Kamerverkiezingen. Terwijl je zou verwachten van dat is herkenbaar. Dat je kent de mensen om wie je stemt. Uh, de thema's die liggen om de hoek. Ja, ja. Uh, en, en toch is dat iets van vroeger. Van ja, we gaan maar trouwen voor de Tweede Kamer. Uh, nou ja, trouw. Afnemende trouwheid. Maar toch. Uh, ik denk dat we daar nog rond de 70% zitten. Toch hier in, uh, in de buurt. Als ik mij daar niet in vergis uit mijn hoofd pratend. Ja. Help mij. Dat zou kunnen, dat ja, ja. weet ik niet. Ja, anders gaat er iemand factchecken. Ja. Uh, ja. ja. ja. ja. Het ligt wel rond dat percentage, ik heb het ja, wel naar gekeken. Ja. Maar uh, ik ja. weet het ja, niet. Ja, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en dat, ja. Maar, maar uh, jullie zetten nogal, tenminste, qua tekst komt het nogal over als uh, dat stemmenaantal, als dat maar omhoog gaat, waar ik tegelijkertijd denk dat hier doorklinkt, als we het nou eens gewoon goed over praten. Uh, besluitvorming beïnvloed je toch vaker ook door op straat een raadslid of een besluitvormer aan te spreken uh, ja maar dat raadslid zit er niet als, als jij niet gaat stemmen nou dan zit hij er nog steeds hoor nou ja maar als er niemand gaat stemmen dan partijen krijgen ja. geen stem en dan heb je ook een probleem tenminste ja, ja. één of twee partijen kunnen ja, dan ja. een probleem hebben natuurlijk en dan zit er wel iemand Maar of het dan ook een partij is waar jij je nog enigszins verbonden mee voelt is maar de vraag als je niet gaat Nee, maar dat is natuurlijk een van de overheersende problemen van dit moment... dat veel mensen zich niet vertegenwoordigd voelen... Nee, door degene gott. die dat in het lichaam Vandaar uh, dat zitten. we ook de stelling straks zeggen... moeten we het op deze manier blijven doen of... hoe weet ik ook niet, hè, want anders zou ik... Uh, ja. uh, maar frustreert dat juist niet mensen? Ik kan me kunnen voorstellen van... dan komen we met z'n allen tot een idee... Uh, van nee, we moeten de verkiezingen zo doen, of we moeten de democratie zo inrichten, maar ja wie zijn wij hier in Goorlaag? Nee, Snap je? Uh, maar, maar, maar niet, toen, niet als, ik, als ik, is ik kijk naar jullie doelstellingen. Ja. ja Nou ja, niet geschoten is altijd mis vind ik persoonlijk. Ja. Um, kijk, als je niks probeert, houdt het sowieso op. En, nee, ik, ik, um, bij mij. het is een geweldig initiatief hoor, want ja, ik vind dat ja, nee, ik vind maar, het heel nee, erg dat goed. Ja. Nee, maar bedoel, je moet wel ergens beginnen. En wie weet zeggen, we we hebben nu al een plan hoe dat volgend jaar gaat moeten. Wie weet stellen we ja. dat wel compleet bij. Dat mm -hmm. weet ik eigenlijk nog niet. Ja. Dat, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja. Jullie gaan je ook richten op jongeren. Doet het KVG dat? Of, uh? dat gaat ja, in. ook. Ja. Nou, jij ook ja. wel hè? Ja, dat, uh... En, ja, en vooral ook de bibliotheek. Die, uh, okay, die, die, ja, die, ja, ja, die heeft daar een uh, project. Ja. We hebben de scholen benaderd. Of de scholen. Uh, de Keizer. Maar ja dat, zijn, ja. dat is een regio-school. Dus daar komen er zelfs niet veel nee. van uh, deze kant op. En Mill Hill. En uh, daar worden... Ja, het is vakantie geweest dan. Maar de maatschappijleraren uh, worden benaderd. En ah, okay. in de klassen wordt er aandacht aan besteed. Ja. En uh, de bibliotheek is uh, volgens mij vandaag ook naar uh, Milhill gegaan. En... Wat er uit is gekomen, weet ik niet. Want het is allemaal echt ja, korte Corda, ja. Ja. ja En het jongerencentrum hier in Goorle, dat hoor ik niet. Uh, is Mainframe. ook benaderd. Ja. Ja. Die ja. doet ook mee. Uh, ik weet niet of die meedoet, maar ja, die is ja. wel okay, benaderd. Ja. Ja. Want die kennen natuurlijk ook een heleboel ja, jongeren. Zei, en, zei, en zei, Juist zei. denk ik de groep die bij Mainframe komt. Die is ja. bezig met zijn of haar omgeving in ieder geval. En die zal dat Oudere, lijkt me een hele goede insteek. Oudere, jongere Jan van Eyck wil ook nog even <tie> iets bijdragen, begrijp ik. <laughs> nou, ik wou de dames wel meegeven, ik juich uh, hun initiatief erg toe. Ik denk uh, als je iets kunt doen aan bewustwording. Het is niet helemaal zo als je niks doet, dan houdt het op. Het houdt nooit op. Ook als er maar heel weinig ja. mensen gaan stemmen, krijgen we een heel slechte afspeeling van de maatschappij. Dus ik uh, juich het toe, elke, uh, uh, uh, elk punt, elk procent dat je toe kunt voegen uh, is de moeite waard. Zolang we niks beters hebben dan deze democratie. Moeten we het hiermee doen? Ja, ja? dank u wel. Ja. ja, maar goed, er zijn nu partijen die kiezen voor een ander soort democratie. Hè? Nou, de, de democratie <laughs> kraakt heel erg de laatste ja. jaren. Ja. En dan ja. moet er iets aan gebeuren. Maar zolang we niets anders hebben, moeten we vooral met veel mensen gaan stemmen. Ja, ja. en ja goed, hoe ga je, hoe ga je democratie, hoe, hoe, hoe definieer je dat? Ja. Hè? Is dat alleen maar, uh, uh, als je de meerderheid hebt, heb je het voor het zeggen? Of uh, de definitie ja. van... Krijgen, de meerderheid etc. met in ieder geval respect ja. voor, de, voor de minderheid. En, hè, dus... Er zijn toch ook een aantal leuke boeken over geschreven. Ja. David van Rijnbroek bijvoorbeeld. Van Bij Rijmbroek, ja, die, die laatste boek. Ja. Tegen ik ben zo ja. trouwstemmer dat ik zelfs voor de waterschapsbelasting ga stemmen. Ja. En dat zijn jullie wel. Ja. Maar, maar het grappige is dat je dan helemaal je niet voor hebben. de belasting ja. stemt. Maar voor de mensen die in de waterschaps... Ja. De, de raad zitten. gaan ja, zitten. Ja, we weten ah, nog ja. eens hoe dat ja. heet. Ja. Ja. Dat, dat kon je schriftelijk dus er was iets ja. Oh, ja nee. nee, je ja. kon ook daarvoor iets bijgevoegd uh, doen. Ja. Maar uh, zit er ook een knelpunt in degenen die ons nog willen vertegenwoordigen? Ik uh, bedoel, de klus is er niet makkelijker op geworden. Uh, vroeger uh, kon Jan om de hoek uh, redelijk makkelijk aanschuiven. En in... Uh, de redelijk complexe uh, besluiten toch nog meepraten. Het lijkt nu wel alsof die trein steeds harder loopt, steeds ingewikkelder wordt, steeds meer kwalificaties vraagt, waardoor je toch heel veel geluid daar ook mist. En je denkt, ook wel eens als je naar de mensen kijkt, is dat nog een afspiegeling van uh, bredere Nederlandse kiezersvolk. En zit daar ook niet een knelpunt? Beroepspolitici, et cetera. Ja, dat is wel een ik heb voor de grap eerst het cv van Jeroen van Dijsselbloem nagekeken. Die is begonnen als fractieassistent, is opgeklommen als fractieassistent, is toen volksvertegenwoordiger geworden, is toen opgeklommen als volksvertegenwoordiger en is toen minister geworden. Waarop ik gezegd heb, die man heeft nog nooit gewerkt. Ja, kwartijd. Ja, zo kun je er ook tegenaan kijken. En gewerkt is dat natuurlijk in de zin van breder in de samenleving, ook ervaringen opgedaan. Die verder gaan dan de op van, uh, van besluitvorming... Ja. waar amendement 27 voor tegen, amendement 28 voor tegen. En mm -hmm. uh, we gaan s'avonds ja. moe gestreden naar huis... met weer een uh, koffer vol uh, amendementen die doorgelezen moeten worden. Ja, uh, ik, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. En ook voor de, uh, de gemeenteraad is het natuurlijk steeds moeilijker. Maar als ik nu Amerika neem, als ik zie wie daar dan uh, aan de macht komen... Een paar jaar geleden de acteur. Weken aan nu. Ja, dat is ook maar de vraag hoe dat, dat gaat lopen. Dus ja, het is nu, overal... een acteur, nu een echte acteur, ik Bank. Nu een echte acteur. ik. Nou, zullen we toch een beetje vrolijk eindigen? Ja. Want als we nu Amerika er ook nog bij hadden... dan wordt het misschien toch een zekere neiging pessimistisch te zijn. Want dat is natuurlijk de gekke. In Amerika was het 50-50. en Hier is het 90-10 of 95-5 tegen Trump. Dus... We horen niet meer echt uh, bij elkaar. Zullen we er maar een liedje over spelen? Bram Vermeulen, politiek. Met als belangrijkste de fijn. Je luistert niet. Ik hoop niet dat dat uh, het signaal is voor wat er nu gaat gebeuren. Ik hoor niets, Bram Vermeulen. We gaan gewoon door met ons tweede onderwerp. Jan van Eijk van het Heem en nog heel veel andere functies waar we het vanavond niet over gaan hebben. Uh, Virginie Mes van de stichting Steengoed. En volgens mij ook nog enkele andere dingen waar we het ook niet over gaan hebben. We gaan het hebben over een startnotitie cultureel erfgoed of erfgoedbeleid. Want Goorlen de gemeente, ontbeert een erfgoedbeleid. En dat is blijkbaar heel erg. Uh, na lezing van deze notitie weet ik nog steeds niet... hoe dat erfgoedbeleid eruit uh, moet zien. Ook startnotitie, hè? Maar dat is de bedoeling van de notitie... die op basis van de startnotitie geschreven wordt. Maar jullie hebben eigenlijk, als ik het goed begrijp... uit de laatste linia, als organisaties op dit terrein... een aanzet gegeven om met zoiets uh, te gaan komen... En dus eerst de eerste vraag, wat is dat eigenlijk erfgoed in, in Goorlen? Wat moeten we daarbij denken? Wordt dat bedreigd? Heeft dat de gemeente nodig? Of houden jullie het gewoon overeind? genie. Oh, nou dan... sta, staat het er allemaal nog? <laughs> <laughs> ja, je ja, achterover <jagt> hangen. Dat ik het niet uit te leggen. Wat is erfgoed? Um, ik, ik ga me vooral even toespitsen op het bebouwde erfgoed. Hè? Want dichting Steengoed zet zich daarvoor in. Um, uh, nou, ik ga even een stapje terug in de, in de geschiedenis. Als dat mag. Dat hoort bij erfgoed, hè? Dat hoort ook er bij erfgoed. Nee, hoe dit allemaal tot stand is gekomen, daar wil ik eigenlijk liever eerst even op ingaan. Um, toen Steengoed is opgericht, inmiddels ook alweer zeven jaar geleden... toen hebben wij vanaf begin gezegd, wij willen een erfgoedbeleid in ingorlen, want dat is er niet... He, er wordt voldaan aan de wettelijke kaders, maar ook niet meer dan dat. En je kunt natuurlijk meer doen. Dus wij hebben daar ja, toch wel telkens mee gelobbyd. Zelfs op, op een van de verkiezingsavonden, de, de informatieavonden... voor de gemeentelijke verkiezingen van 2014 dus. Geprobeerd dat de politieke partijen aan het verstand te brengen. Maar als je in de, in de partijprogramma's kijkt... dan zijn er maar heel weinig partijen die erfgoed echt benoemen ook in de programma's. Um, uiteindelijk uh, zijn wij een paar jaar terug uh, via Cubus, de bibliotheekorganisatie, bij elkaar geroepen of wij niet iets samen konden doen. Nou, daar zijn twee Goolse, Goolse quizzen uitgerold. Misschien hebben jullie dat nog eens meegekregen. Erg leuk. We waren met, nou, ik denk wel tien plus partijen, uh, organisaties... Maar ik heb toen wel altijd geroepen, heel leuk, maar ik heb nog altijd een hoger doel en dat is dat erfgoedbeleid. Laten we eens kijken of we dit ook met elkaar kunnen aanpakken en dat is nou wel aangeslagen. Hartstikke goed natuurlijk, helemaal blij. Wij zijn vorig jaar januari bij elkaar geweest, we hebben daarover gebrainstormd. We hebben de ambtenaren van de gemeente ook uitgenodigd, gewoon een heel open gesprek uh, daarover gevoerd. <laughs> En de ambtenaar heeft toen ook gevraagd van nou, uh, willen jullie dit kenbaar, officieel kenbaar maken aan ons, dat jullie willen meedenken daarover. Hè? Want het college had dat wel in het partij of in het collegeprogramma gezet. Nou, we zijn nu een, uh, een jaar verder en uh, er ligt nu een startnotitie. En dat is puur een start. Hè? Om tot een erfgoedbeleid te komen. En wij worden straks ook weer uitgenodigd, dus die organisaties, om hier aan mee te denken. Om daar echt een uh, invulling aan te geven. En... Uh, ja, dan, er, zat, er zat ook een bijvoegsel bij van wat is nou erfgoed. Nou, dat moet je heel breed zien. Dat is niet alleen bebouwd erfgoed, maar ook uh, immaterieel erfgoed. Zoals de drie, drie koningen van, ja. zingen, bijvoorbeeld. Maar er ligt dus nog niks concreet op tafel. Er zijn natuurlijk wettelijke kaders, maar de gemeente die kan meer doen. Je kunt daar ook proactiever in zijn. En daar zijn we eigenlijk op uit, op bewustwording bij de gemeente, maar ook bij al die andere organisaties, omdat samen op te pakken en dat je allemaal weet wat dat beleid inhoudt heb ik het zo een hm. beetje ja, ja. je doet dat heel netjes <coughs> ik, ik zeg het in een paar woorden ik denk dat erf, nee dat is voor mensen wat makkelijk te onthouden ik denk dat erfgoed alle zaken en gebeurtenissen tradities zijn die geworden hebben gemaakt tot wat het nu is dat is ons erfgoed en daar is het niet zo slecht mee hoor, want de grafheuvels op de hei, ik heb ze vorige week nog gezien, die liggen er prachtig bij. Dus als er geen beleid is, dan is niet alles verloren. Maar onze wereld vraagt een beetje om beleid, om het ook toetsbaar te maken. Ik noem eens, ik noem eens, iets, ik noem eens iets uit de lijst van immaterieel erfgoed. Vliegeren aan de surfplas. Nou, ik denk niet dat die het beleid zal halen, want die lijst is wel zo lang gemaakt. Maar daar staat ook communie. communie als je communie toe, leest, dan denk ik aan de eerste communie hè. Ja. Maar ook ons dialect bijvoorbeeld. Ons dialect is tanende. Wij praten al meer over een regiolect dan over een dialect. Een plaatsendialect. Hè? Dus de dialecten vergrijzen. Dat kun je niet tegenhouden. Dat drie koningen zingen een beetje afloopt. kunnen we ook niet echt tegenhouden. Maar wat, wat Goorl heeft gemaakt, of wat dat wat is, daar moeten we trots op zijn. Daar moeten we voor vechten. Ja, maar bij erfgoed heb je het bijna per definitie over bewaren. Ja. Er, er is iets geweest. En dat wil je in stand houden. Wil je inpassen in, in wat er nu is. Uh, en je kunt niet alles bewaren nee. uh, van vroeger. Per definitie nee. uh, niet, want dan zou Goor er toch heel ja. raar uitzien. Je moet ook niet uh, alles willen bewaren. Nee. Die twee huisjes waar we straks over hadden, goed documenteren... goed foto's ja. van maken en zeggen, ja, die zijn helaas niet meer te redden. Maar je nee. moet wel afvragen nee, maar, wat er wel te redden is. Nee, maar dat, dat als voorbeeld. Ik heb dat een paar jaar geleden uh, gebruikt... Volgens mij zijn die huisjes vrijwel identiek aan waarin Thomas van Diessen gewoond heeft. Want hij heeft ernaast uh, gewoond. En dat is al jaren geleden, voordat er een gemeentelijk erfgoedbeleid was, is dat afgebroken. Thomas van Diesen is een soort heilige uh, in het dorp die heel veel betekend heeft. En die zijn naam aan de straat uh, gegeven heeft. Maar hoe die gewoond heeft weten we niet meer. Daardoor. Huh? Want dat is allemaal afgebroken. Uh, het lijkt mij terecht dat je die huisjes op die plek die dertig jaar hebben staan verkrotten, uh, dat je die op een gegeven moment wegdoet, Maar dat is ook vaak gemeentelijk beleid. Uh, als we iets wat er staat, wat eigenlijk in de weg staat... nu maar lang genoeg laten staan zoals het is... komt geleidelijk aan wel de conclusie dat het zo niet langer kan... en dat het anders moet. Uh, en die erfenis en, van Thomasson, die is ook veel belangrijker uh, dan die harsjes, hè? Ja, ja. ja. Als we maar, nee, maar die erfenis een beetje... Maar mijn punt zijn. waar het dan om gaat is hoe actief... Moet de gemeente dan zijn? Hoe proactief moeten jullie zijn om die gemeente actief genoeg te maken? Dus waar gaan jullie eigenlijk op inzetten? Jan? Nou, we hebben in 2012, mijn voorgangers met name, ik was er toen nog niet aan, aan, aan het bewind op de, de heem. Maar die hebben zich druk gemaakt om een lijst te maken. Het inventaris, eerste inventaris te maken van dit zijn zaken waar we het met de gemeente over willen hebben. Die moet je gaan toetsen aan, aan dat beleid wat er komt. En dan zal er, zal er best iets afvallen. Maar een aantal monumenten. prachtige monumenten, boekje prachtig monumentenboekje in en Rilo. Ja. Een aantal monumenten zijn al hè? rijks gekwalificeerd. Rijks- of gemeentemonument. <gif> dus daar hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken. Maar je moet ook vooruitkijken. Is het Kloosterplein, het ABN eh, Ambrogebouw. op het Kloosterplein. Eh, zal dat ooit erfgoed worden? Nou, denk die. ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk gewoon nog gisteren dat het uh, verkocht is, hè? dat het uh, in ieder geval verpakt is, maar verkocht is, dacht ik. Dus ik heb de man die het nu koopt, eigenlijk, die verdenk ik ervan dat hij het duur wil uh, verkopen voordat het gesloopt gaat worden. Want ik ben ook vuurlijk voor sloop daar. Ja, maar je gaat het niet betalen? Nee, het is ja. afgeschreven hè, bij een 30 jaar auto. <laughs> nee, je zult zien dat het niet tegen een afgeschreven ge nee, prijs uh, weggaat. Maar dat is natuurlijk wel veel van ja. wat bij jullie op de lijst staat... Als, als, als rijksmonument al, maar zeker als gemeentelijk monument... daar wordt toch naar de particuliere eigenaar gekeken om dat in stand te houden. Ja, maar, maar is dat niet een de magere basis? Ik denk dat deze hele erfgoednotitie niet zozeer gaat om wat staat er op lijstjes. Die lijstjes hm. die zijn er, die wettelijke kaders die zijn er. We moeten gewoon meer, en dat staat ook in die startnotitie... het zal meer gaan om... Samenwerking, enthousiasmeren van elkaar, hoe je met erfgoed omgaat. Dat er kaders neergezet worden die. voor zaken die waarschijnlijk net buiten de wettelijke uh, zaken vallen. Dus ik denk dat het juist een heel goed ding is dat wij nou met. nou het waar, een stuk of tien partijen. daar onze schouders onder gezet hebben. en dat in samenwerking met de gemeente doen. Hè? Dus je, je gaat in een veel eerder stadium met elkaar het gesprek aan. van uh, is het de moeite waard om hier naar te kijken? Uh, hè, wat vinden we hiervan? Uh, de gemeente wil ons meer gaan faciliteren op die zaken. Nou, dat lijkt me alleen maar een goed streven. En ik denk ook niet dat we het allemaal in steen moeten bijtelen. Want uh, ja, als je iets heel erg vastlegt... dan is er ook geen ruimte meer om ergens te bewegen. Hè? Dat, uh, dat kan soms ook vervelend zijn. Maar... Nee, maar als ik de notitie goed lees... is het huidige beleid... Er we is hebben, geen beleid We nu? hebben een marginaal ja. subsidiepotje waar nauwelijks ja. gebruik van uh, wordt gemaakt. We hebben een wettelijke verplichting om in het buitengebied... archeologisch onderzoek uh, ja. te laten doen. Doen we ook. En aan die eisen voldoen we en verder doen we niks. Dat klopt. Dus alles wat je wenst, botst op uh, dat er geen geld uh, voor is. No. Dat, dat het niet in back to basics 2 uh, past. Ja. Ja, politiek wordt al vaak vertaald. Maar kijk... In, in, het is niet belangrijker dan werkgelegenheid, is om een voorbeeld te noemen. Hè? Maar mensen die mm -hmm. naar Goorlen uh, komen wonen en die van Golen houden... die vinden het erg belangrijk dat er goed onderwijsaanbod is. bijvoorbeeld. Die vinden het erg belangrijk dat er cultureel aanbod is. En dat laatste, dat, dat neigt ook een mm -hmm. beetje naar dit. Hè? Die vinden, dit is de kleur in de samenleving. De geur en de smaak in de samenleving. Hè? En die maken het niet minder belangrijk dat er een goed winkelaanbod is... dat er goede werkgelegenheid is. Maar de gemeente moet daar iets voor over hebben. En ik heb altijd al de suggestie gedaan van, och, één ambtenaar minder. Je hebt ineens 40.000 euro. Nou, volgens mij heb ik een wel simpelere oplossing. Er is gespaard voor een groot kloosterplein. Als we besluit besluiten dat het niet nodig is, dan hebben we daar het een Het leven bestaat uit keuzes. En dat geld is eigenlijk voor erfgoed ja. toch uh, ja. beschikbaar. En, en jij stelt de vraag van is het niet mager om uh, particulieren bijvoorbeeld te verplichten... dat ze als in een monument moeten, dat ze er niks aan mogen wijzigen. Vind ik ook hoor. Dus ik vind dat er enige tegemoetkoming moet zijn... als die mensen hun verbouwingen duurder moeten maken omdat er zoveel regels zijn... dan moet je als gemeente ook niet te beroerd zijn om daar iets voor ja. over te hebben. Nee, dat vind ik heel mager dat gekeken wordt naar het Rijk die daar een fiscale faciliteit voor heeft. Klaar. Nou, dat is Rijksbeleid, hoeven wij niet meer rond te kijken. Dat betekent dat wat gemeentelijk erfgoed is, wal en schip uh, valt. Ja, zo, zo scherp ligt het, ligt het ook niet hoor. We hebben een ja. Rijksmonumentje, het smisken naast ons heemhuis. Nee, maar hoeveel moeite hebben jullie niet moeten doen om een aantal van de gebouwen bij jullie in Spanbouw? Nee, dat zijn we, nu aan, het doen. Dat zijn we ja. nu aan het doen en we krijgen geen Rijkssubsidie. Want het gebouw is te goedkoop. Dus het gebouw moet de waarde hebben van twee ton. Wil je daar überhaupt subsidie voor krijgen? Nou, dit gebouwtje, dat gebouwtje is misschien maar te vermarkten voor 80.000 euro. Het is maar een heel klein ding. Als ik nou twee ton bied? Nou, dan houden we over. Dat moet je niet doen, Geert. Je... Nee, dan krijgt je rechtssubsidie. echt subsidie. En we maar... hoeven toch alleen te bieden? Ja, maar ja. Wij, je hoort ons niet klagen over die subsidie. Hoor. Ik denk vooral particulieren. Die zou je denk ik wat tegemoet moeten ja. komen aan die strenge regels. Mm -hmm. Nee, maar daar gaat mijn punt uh, ook om. Kijk, reisbeleid is daar redelijk duidelijk in. Nou, je kunt daar een hoop op afdingen. Maar in ieder geval is bekend dat het is in ieder geval in stand gehouden weer uh, voor een paar jaar. Gemeentelijk beleid is het niet. Nee, nee. Is dat alleen geld? Of is dat ook visie, opvattingen, visie. Uh, stimuleren? Nee, dat, dat laatste. Maar, en, maar kijk, beleid, ja. daar kun je niet in wonen. Hè? Dat heb ik eens ooit geleerd van een, van een staatssecretaris. Dus, dat geldt ook voor, voor, ja, maar voor ik, erfgoedbeleid. Ik hoop zelf dat met dit, dit proces wat we nu ingaan... Dat, dat er dus meer bewustwording komt bij de politiek, bij de ambtenaren... om gewoon meer en ook integraal te gaan denken tussen de afdelingen... tussen ruimtelijke ordening, monumentenzorg, noem maar op. Hè. Bijvoorbeeld de gemeente Breda, die kijkt tussen de zuilen naar elkaar. En dat, dat, ja, dat gebeurt in Goerlen ook wel, maar niet op, niet, uh, op alle projecten. Maar dat, nee, maar dan... dat lijkt me een goede... Ja, goede dat, ontwikkeling. Dat, dan, als ik de pagina terug kan vinden. Want ik maakte natuurlijk een soortje van. Uh, nou hoor. <laughs> wat ik een beetje miste in, uh, in de startnotitie is... Misschien zijn er die wel hoor. Zijn de, de criteria waar... Wanneer is, wanneer is iets nou erfgoed? Is dat uh, omdat het oud is? Of is dat omdat het typisch is voor een bepaalde periode? Omdat het typisch is voor Goorlen? Want wat jij noemde net van uh, dat vliegeren uh, op de plas daar... Maar het is wel typisch iets Goorles en in Breda hebben ze dat niet. Bijvoorbeeld, hè? Zo van zijn die criteria bekend? Waar, wanneer is iets nou erfgoed? Dat is een hele lastige en ik denk dat we daar ook over flink over gaan discussiëren. Ja, ik denk dat dat is op de, de lijst. De uh, lijst uh, ik denk uh, dat, uh, dat, uh, dat de definitie de de van erfgoed is, nee, is heel moeilijk, hè? Ja, nou, de definitie hm. zal nog wel meevallen. Maar ik denk om criteria ja, ja, te ja. ja, ja, ja. Wanneer is iets erfgoed? Ja. Als het 100 jaar oud is, is het antiek. Zoiets zoek je eigenlijk. Hè? Van, ja, is het, is nou? het dan, is het dan erfgoed? Is het? Nou, dat hoeft niet, want nee. het kan een bouwval nee. zijn... Uh... Een heel simpel ja. iets, uh, hè? Ja, dus ik, dus, volgens mij wil na het iets zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Volgens mij heeft de erfgoed ook iets met, met, met gevoel te maken van, v, v, van vroeger, van, van, van zo was het. Of dan uh, dus heb je dat is, al, is ja. een emotie. Ja. En da, daar wou ik ook aan koppelen van: goh, als je het dan over ambtenaren hebt, hoeveel ambtenaren wonen in Gorle en hebben dat gevoel van? Ja, dat is een goede <laughs> vraag. Ja, de, want er wonen heel veel ambtenaren gewoon niet meer in Gorle. Echte Gorlese ambtenaren. Ja. Burgemeesters ook hoor. Burgemeesters ook. 100 jaar geleden, moest het, nou, 80 ja. jaar geleden moesten ze van de secretaris in geworden wonen. Ja. De secretaris Smits was daar heel streng. Je strengen, moet een gevoel he? hebben dat de, ja. ja. ja. de gemeente Ons directeur om... had het overigens ook. Ik heb in de GGD gewerkt. Van, wij waren ook uh, was van mensen die veel te ver weg Die konden ook geen diensten doen. Ambulanciers kan u überhaupt niet buiten de regio gaan wonen. Bij ons moest je ook in de regen gaan wonen. Maar ook ja. vooral om die feeling te hebben. Met, ja. Wat vind je qua gezondheid ja. belangrijk in Want ja. Dat moet je elke dag voelen als je opstaat. Van de moet je, je ook ja, niet laten, laten leiden jullie... door je emotie helemaal. Nee, dus daar moet maar je een balans in, uh, in zien te vinden. Wat, dat... is voor jullie nou? wat zijn voor jullie nou de criteria voor erfgoed? Oh, ja. voor, voor mij is een criterium, maar dat blijft nog heel vaag. Het moet bijgedragen hebben aan de kleur van Goorland. Ja, en, dus, en dat zul je dus met, waar wij spreken, 100 mensen moeten, moeten, moeten gaan kiezen. En zijn er nou meer dan 50 die dat inderdaad de kleur van Goorland vinden? Maar en, dat, dat zou betekenen dat uh, gebouwen die nu uh, een monument zijn. de bevolking daarvan zegt: van, dat oh, vinden wij helemaal niks. Dat zou best kunnen. Waarom zou iets ook altijd vast moeten blijven staan? Hè? Dat is natuurlijk niet zo. Dan ja. moet je wel van goede huizen komen. Wil je nu een monument van de monumentenlijst? Maar waarom ja. zou dat niet kunnen? Ja. Dat de wereld verandert. Ja. En dat merken wij dus ook met die tradities. Ik denk dat drie koningen zingen. Het moeilijkheid krijgen de komende tien jaar. Maar is dat nou heel erg? Nou, dan krijgen we toch een nieuwe traditie. Dan komt er een ja, nieuwe traditie van uh, van blaaspijpjes blauw weet ik wat? Zal we nog gaan uitvinden. Ja, hè? ja dus, en het is ook, het is natuurlijk het er ook vallen, erfgoed goed. Het is niet iets wat alleen maar uit het verleden is, nee. maar wat ook Geërfd ja, moet worden moet door, door de, de, de huidige bevolking. Ja, die moet moeten het ja. in stand houden. Die moeten ervoor vechten om het te laten bestaan. Hè? Ja. Drie koningen zingen. Ja, als niemand dat uh, meer op zich wil nemen. Ja, misschien moet je het daar wel wel zeggen. Ja, mijn kleinkinderen waren tweeders geworden eergisteren. Dus die blijven daarvoor vechten. Ja. Ja. Ja. Nou, ik kijk, heb ze dan nooit zo iemand. Gezien. Nee, maar, maar op de, een het Op dat ja. punt is cultureel erfgoed. veel nauwer verbonden met hoe mensen zich in de dagelijkse praktijk gedragen. Ja. En dat verandert. Dat is heel sterk uh, veranderd. Het stenen erfgoed. Je hebt hier het boekje van uh, De Neven van Gils uh, staan ja. met Kijk op Goorden. Die toch een tamelijk uh, bitter verhaal heeft... ten aanzien van wat er in de jaren zeventig allemaal is afgebroken... om dat ABN AMRO-gebouw neer te zetten. Maar ook andere dingen neer te zetten in de visie van Goorden moet groot worden. Ja. En daar moet, net zoals Kees de Sloper in, uh, in Tilburg... Tilburg, Tilburg daar, ja. daar moeten dingen voor wijken... En achteraf zeggen we dan... daar stonden toch wel hele mooie dingen... Ja. die eigenlijk wel bewaard hadden kunnen blijven. Jammer zeg, maar degenen die toen emoties voelden... waren degenen die voelden slopen die handel. Ja, ja klopt. Ja, dat... Andere tijd geweest, jaren zeventig. En ja. ze heeft zelfs wat typische gore karaktertrekken gebracht. Het is niet zozeer dat het over een huis veranderd... dat er twee, twee huizen worden afgebroken. Maar straten, straat... Ja. zij dus werden gewoon omgelegd, hè. Bergstraat, Nieuwstraat... Ja. Schoolstraat. Die werden gewoon compleet opgeleid. dat gebeurt in andere dorpen eigenlijk niet. andere dorpen, daar verdwijnen oude huizen wel. Maar in Goorlen zijn er werkelijk waar hele straten verdwenen. Ja. Maar nou zie je dus hoe belangrijk de rol van de gemeente is. En dan hebben we dus weer een mooie bruggetje naar de dames hier. Hoe belangrijk het is dat je de juiste mensen in de gemeenteraad krijgt. Dat je goed leest wat die programma's zijn. En dat je dus weet waar je, hè, waar je voor stemt. Uh, om dus het uh, dorp te krijgen zoals jij het wilt. Of te houden of, hè, of te wensen... Ja. Voor, ja. voor de toekomst. Ja. Mm -hmm. Met je eh, medestanders. Hè, zeg want je nu met het met de dualisme ja. is het wel de raad... die het voor het zeker heeft in feite. Ja. Dus, ja. Maar... Uh, als ik kijk naar... één jaar over een startnotitie... En over ik, een veel jaar? Nee, nee veel die is langer. Een, Hij heeft, je heeft je een jaar geduurd. Ik nee, nee, wacht ja, er al vijf jaar op. Ik wacht er al sinds 2009 ja. op natuurlijk. Nee, maar. Goed, er is een bijeenkomst geweest. Er is beloofd, nu gaat er een startnotitie ja. komen. Ja. Ja. We zijn een jaar verder. En de startnotitie gaat nu besproken worden. De na woensdag wordt er eerst over gepraat in de commissieruimte. Dus we maar, die, uh, moeten is, dat even uh, Is de slak hierbij uh, redelijk van tempo? Nou, kan dat niet wat zijn? Wat denk je wie daar achteraan gaat zitten? Ja, jij. Ja. <laughs> ja. Dat, doen we, dat doen we al een paar jaar. Ja. Ja, ja, dus, uh, al een paar uh, jaar bestoken we bij Nee, manier, maar als het, als het dan nog zo lang duurt terwijl jij er achteraan zit, dan denk je nou. Uh... Dat zijn wij een monument. Ja! Jaar. Maar weet je hoe het zit met de stemverhoudingen in de huidige raad nee. over de startnotitie? Nee. Je hebt geen idee of het überhaupt aangenomen wordt of niet. Nee, nee daar heb ik nee, me de nog de niet in verdiept. Ik heb zo ongeveer wel een idee geen, wie wel. Ja, uh, het is ge maar, geen, geen uh, notitie die hele moeilijke stellingnaam vraagt, denk ik. Er staat niks in. Het vraagt voor een vervolg. Maak nou eens criteria. Waar hebben we het nu over? Wat heb je daar voor budget voor nodig? Dus de volgende notitie zal veel belangrijker worden qua politieke kleuren, denk ik. Inhoudelijk. Ik vind het vervolgvoorstel eigenlijk heel magertjes. Ja, dan moet een vervolgnota ja. komen. Ja, ja, ja, ja, ja maar daarom heet het ook een startnotitie. Dus maar tegenwoordig is daarin. Zo'n ja, vervolgnota, een als het 50.000 euro kost om hier weer nieuwe tekeningen te maken terwijl de oude er al liggen, dan denk je ja... Uh, Zo'n notitie over erfgoedbeleid. Als je uh, 50 monumenten in beeld moet brengen, 50 communies en uh, 87 jaar uh, drie koningen zingen en het hele archief van de log moet raadplegen. Want daar is al dit cultureel erfgoed ben eigenlijk er in vast. Nou, ja, Jan, je zegt het al. Al die organisaties die bestaan uit vrijwilligers en die helpen ja. hierin mee. De gemeente heeft hier een, heel, een hele ja. grote helpende hand. Hè. En ja. daarom pakken ze die zo graag aan, staat er ook in. Hè. Dus ik vind dat volgend jaar in die drie thema-avonden die jullie als Trojka gaan organiseren... dat er eentje over moet gaan over de slakkengang. Oh, kijk. Nou en dat Virginie nu heel boos is. <laughs> en dat ze maar beter het heel snel kunnen doen. Zodat maar ik denk morgen... dat we aan deze burgemeester al een hele goede uh -huh. hebben... om die slak iets harder peperen. te laten... Ja, denk ik de Peperen. Ja, ja daarvoor ja, moet ja, ik wel. Ja. Slakken die hebben jaguars nooit gezien, hè? u nee. ging het te hard. We nee, zijn nee, nog niet helemaal gerustgesteld. Even, even terug naar waar je het straks over had van integraal beleid. Ik lees hier in de tekst, dan gaat het er over uh, gemeente heeft de wettelijke verplichting op het gebied van het buitengebied. Uh, omgevingswetgeving. Uh, en daar staat, nou, dan gaan we toch daar het cultureel erfgoedbeleid of het erfgoedbeleid onderbrengen bij de omgevingswetgeving, want dat vloeit voort uit de wettelijke taak. Dat snap ik. Want je moet dat op basis van de wet dingen doen. Maar dan is het dus weg. En dan heb je ergens de ambtenaar een nee, ruimte mij... die gaan over wat er in de ruimte gebeurt. En dan heb je een ambtenaar erfgoed. En die komt bij sociale zaken. Want daar hoort erfgoed thuis. Bij welzijn. Uh, ja, En ik weet één ding heel zeker. Die weet zijn collega van ruimte niet te vinden. Nee, nee, want zo is dat, dat al honderd dus jaar. Dat is wel een belangrijk ding voor ons om daar ja. op te hameren. Maar uh, volgens mij willen ze juist voorkomen om in, de, om in de erfgoednotitie die er gaat komen, om allerlei doublures te zetten die al geregeld zijn door de Omgevingswet en de Erfgoedwet die vorig jaar is ingegaan. Is, is, dus is dit is een, een plus, zo zie is, ik het. Is er een portefeuillehouder erfgoed? Nee. Zal ik daar maar beginnen voor te pleiten? Nou ja... Ja, dat is een hele goede combinatie combinatiefunctioneer. Werd, ja. Werd hadden van Heide trekt bijvoorbeeld het toerisme wel naar zich toe. Hè? Van, ik wijs ja. bijvoorbeeld op zo'n gebeuren ja. als het Goolse goud van vorig jaar. Ja. Wat wordt omarmd door, door de raad, als ik dat goed begrepen heb, door de gemeente. Daar zit natuurlijk al heel veel samenhang in. Hè? Toerisme, economie, maar ook veiligheid, natuurwaarde. Maar ook ja. sociaal, Van al die organisaties die bezig zijn met de immateriële erfgoed... die krijgen ja. natuurlijk ook zo her en der subsidie. Maar ja. niet... In de zin van erfgoed, maar voor de activiteiten die ze ontplooien. Dus ook daar heeft het mee ja. te maken. Ja, ja. Nou, maar dat is ja. toch ook een moeilijk verhaal. Oh? Ja. Want je krijgt alleen subsidie als je vernieuwend bent. Als wij al vijf jaar achter elkaar Open Monumentendag organiseren. en we doen elk jaar hetzelfde programma, dan hebben wij niks. En dat is Doe ook. Wij, een... doen wij zonder gemeente bij. Ja, wij doen het dus iedere ja. keer zonder. Maar ja. ik bedoel, je kunt, je moet, je ja. kunt niet elk jaar goh, iets vernieuwends. en een nieuwe doelgroep. Ja, daar, dat is niet te doen. Dus die, die, uh, dat bruisfonds, dat is leuk. Daar hebben wij de eerste keer op kunnen, op kunnen teren. de tweede keer ook nog. En dat is gewoon afgelopen. bruisfonds hè, ben ik ook in de notitie mm. tegengekomen. Wat is dat? Het kleine subsidiefonds, zeg maar. Kleine subsidiefonds, ja. oké. Okay. Als een idee opkomt, hm? als een, een ja. bruisst, ja. en de gemeente ja. oh, okay. vindt het de moeite waard. Ja. Dan, kun dan, dan, dan, dan kunnen ze daar een subsidie naar. voor. Maar we hebben de mooiste dingen samen gedaan. Steengoed en uh, ja. de hemelkringen en de molenaars. Uh, zonder geld. Zonder, zonder ja. ja, ja. Maar goed, ik kan me ook voorstellen... het uh, noem maar weer drie koningen zingen... dat ik een kleine subsidie vraag. En dan kun je ze... Het is dan cult het is een cultureel erfgoed, maar... En, en. ze krijgen subsidie voor de activiteit. Dus dat, nee. dat bedoelde ik dus, ja, ja, ja. Hè, Dat je nee. ook daar... Uh, Toevallig werden de, de, de we daar ook de, de schildjes genoemd. Ja. En ja, dat, dat vind ik dan wel grappig. Ja. Want wij hebben dat twee jaar op rij gedaan... samen met, ook met de Heemkundekring. Maar wie heeft die betaald? Ja, ja. ja wij, hè? Ja. Nee, maar dus dat geldt ook ze worden ook bij, dat daar, worden daar wel in genoemd, zo van. dan kunnen we dat ondersteunen. Ja. Maar ja. ja, ze zijn in feite al... Uh... Maar dat geldt ook bij Drie Koningen zingen. Toevallig ken ik een, een van de organisatoren. Om zo'n subsidie te krijgen, moesten ze heel veel in educatie gaan doen. Ja, educatie Zodat hun werk uh, te sleutel, ja, dat, dat klinkt ja. wel mooi. <laughs> en dan hou je een uh, erfgoed in stand... door het over te dragen aan een nieuwe generatie. Maar je kunt ook teveel van vrijwilligers verwachten. Ja. Ja, om dat allemaal maar te doen en om te denken dat... Iemand die Drie Koningen zingen organiseert... ook weet hoe je dat in een les kunt overdragen aan kinderen. Ja. We zijn er niet klaar mee. We zijn er nog een, we we een halve minuut. Nee, nog een halve minuut, denk ik. Nog een Nog een ja, <lacht> minuut. Nou, zijn jullie optimistisch? Nou ja, wij vinden volgens mij hier ook al uh, samenwerking. <lacht> ja. ja, het we? is een langzame en late stap, maar ik ben er heel blij mee. Ja. Nou, het is een goed begin, ja, laten we ze dat zeggen. Hè. Ik ben er dus ook een... heel blij mee. Nou, en zeker ook omdat je... de gemeente het omarmt uh, dat, dat wij er uh, een stem in hebben. Dus, uh, je ja. bent blij met de startnotitie, zoals die er nu uitziet ook? Qua inhoud? Ja. ja. ja, nou ja, dus, ja als startnotitie wel. Dus, als start. Zullen wij dan onze gasten bedanken? Jan van Eyck? Graag gedaan. Veers in mes? van Dommelen? Tricks En onszelf. zelf. Volgende <laughs> week weer een nieuwe uitzending... En dan hebben we het bijna over dezelfde onderwerpen, maar dan gaat het alleen over de stenen daarvan, het Centrum Ontwikkelingsplan. Leuk. En bedankt. En morgen van 9 tot 10 kan het alweer teruggeluisterd worden.